12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Extreem weer in het noorden door ijzel. Oppositieleider Thailand gedood. En protesten. Oekraïne gaan door. Het weer vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In het noorden en oosten gaat die regen over in sneeuw en natte sneeuw. Winterse omstandigheden dus. En dan vooral in het noorden van Nederland. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Groningen, Drenthe en Friesland. Door ijzel kan het verraderlijk glad zijn op de weg... en daarom is code oranje afgegeven. Ook is het nog glad door de sneeuw die gisteravond en vannacht is gevallen... en door bevriezing van natte weggedeelten. Daardoor zijn er al verschijnende ongelukken gebeurd, zegt de politie. Zaterdagavond en nacht hebben wij in met name Groningen en Drenthe... enkele tientallen glijpartijen gehad... Nou, al die uh, ongevallen zijn, zijn voornamelijk eenzijdige ongevallen. Dus auto's die van de weg af glijden of tegen een boom of licht past. En daarbij zijn uh, tot op dit moment geen gewonden gevallen. In het noordoosten dus sneeuw en ijzel dat voor overlast zorgt. In Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht was het juist de wind en de regen. Vooral in de straat in Middelburg lijkt de schade groot. Volgens de brandweer regende daar dakpannen... waardoor auto's beschadigd raakten. In Thailand is een van de leiders van de protesten tegen de regering doodgeschoten. Volgens de politie kwam hij om bij ongeregeldheden in Bangkok. Correspondent Michel Maas, wat is er gebeurd, Michel? Nou ja, in Bangkok is het vandaag voor het eerst echt tot een grote botsing gekomen tussen voor- en tegenstanders van de regering. En uh, een paar honderd van uh, leden van allebei die partijen zijn slaags geraakt op een plek in Bangkok en daarbij zijn schoten afgevuurd. En een van die schoten uh, ging richting uh, protestleider. De protestleider die stond bovenop een uh, geluidswagen. En hij kreeg een kogel in zijn hoofd en uh, is omgekomen. Dus. Maar gaat het hier dan om een noodlottig ongeluk of is er meer aan de hand? Nou, er is meer aan de hand, want er werd duidelijk wel gericht geschoten. Er zijn ook negen andere mensen gewond geraakt. Er zijn nog wat granaten ontploft. Dus het was wel een serieuze kwestie daar. Uh, het is niet zo dat, uh, waarschijnlijk niet zo dat die. Uh, Leider, dat hij gevolgd werd door Schutters. Maar het is wel zo dat hij een duidelijk doelwit was... toen de, uh, toen de bom barstte. Omdat hij op die vrachtwagen stond. Um, ook dus ja. vandaag weer onrustig in Thailand. Alleen vanwege de voorverkiezingen? Ja, die voorverkiezingen. Er zouden dus vandaag uh, 2 miljoen Thais alvast naar de, naar de stembus gaan... Uh, de echte verkiezingen zijn op 2 februari... maar die 2 miljoen die konden vandaag al hun stem uitbrengen. En de demonstranten die hebben dus alles eraan gedaan... om dat zoveel mogelijk te verstoren, te verhinderen. En in de hoofdstad Bangkok is dat grotendeels gelukt. Daar zijn uh, tientallen stemlokalen... die zijn door de demonstranten vergrendeld, uh, omsingeld... en uh, zijn zo afgesloten dat niemand daar zijn stem kon uitbrengen. Dankjewel, Michel. Correspondent Michel Maas. Het NOS Journaal. Mark Visser. Dan naar Oekraïne. Want de oppositie in Oekraïne bereidt zich voor op nieuwe protesten tegen de regering. Gisteravond wees de oppositie een aanbod van de regering af om een premier en vicepremier te leveren. Vannacht bestormden betogers een congrescentrum waar politiemensen waren gestationeerd. Na onderhandelingen kregen de agenten een vrije aftocht. De oppositie eist nieuwe verkiezingen en de vrijlating van politieke gevangenen. Hoewel er nieuwe protesten worden voorbereid... wil de oppositie ook met de regering in gesprek blijven. Dinsdag zou een beslissende dag kunnen worden... als het parlement in Kiev in een speciale zitting bijeenkomt. Het dodental van de onlusten gisteren in Egypte is opgelopen tot zeker 49. Honderden mensen raakten gewond. Meer dan duizend mensen werden gearresteerd, meldde de Egyptische regering... Onder onlusten vielen samen met de derde verjaardag van de opstand tegen president Mubarak. Overal in het land werd gedemonstreerd door aanhangers en tegenstanders van het militaire bewind. Weinigheidsgroepen raakten gisteren onder meer in Cairo en Alexandrië slaags met tegenstanders van de regering van legerleider Al-Sisi. Vorig jaar zomer schoven de militaire president Morsi van de moslimbroederschap aan de kant. Sindsdien staan de moslimbroeders buiten spel. Nederland is door de zeer zachte winter gemiddeld 20% groener... dan vorig jaar rond deze tijd. De eerste resultaten werden bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels. Blijkt uit de groenindex van de Wageningen Universiteit en de Natuurkalender. Drie keer per week maken satellieten gedetailleerde foto's van het hele land... vertelt iemand van de Natuurkalender. Wat nu opvalt is, en we hadden het er net buiten over... dat gras is echt supergroen nu. En dat zie je dus terug in zo'n index. Op een, op met de foto's van uh, 25 bij 25 meter van het hele landoppervlak van Nederland. Dus dat is op zich is al onvoorstelbaar. Kan je dat dus uh, elke keer uh, als de ja. satelliet overkomt... en er zijn geen wolken, dan kan je dat meten. Super groen dus nu, behalve dan even op dit moment in het noordoosten van het land. Op basis van die gegevens is de groenmonitor ontwikkeld. En op de jongste kaarten is te zien dat er door de zachte winter meer onkruid is... en dat de duinen groener zijn. Een huwelijksfeest. een huwelijksfeest in het oosten van Cambodja is uitgelopen op een bloedbad. Een man gooide een handgranaat in een groep dansende gasten. Negen mensen kwamen om het leven en nog eens 28 raakten gewond. En een van de gewonden is de bruid. De politie weet niet wie er achter de aanslag zit... maar vermoedt dat er sprake is van een driehoeksverhouding. Sport. Tennis. De mannenfinale van de Australian Open... tussen Rafael Nadal en Stanislas Warinka. leek een gelopen koers door een rechtblessure van Nadal. Maar, Mark Brasser, de Spanjaard is toch weer terug in de wedstrijd. De Spanjaard is inderdaad teruggekomen in de wedstrijd. Hij heeft de derde set gewonnen met 6-3 en we zitten nu in de vierde set en het lijkt steeds wat beter te gaan met Rafael Nadal, maar is hij op tijd helemaal hersteld? Kan hij helemaal op hersteld zijn? Dat is de grote vraag. Het was net een breekvoorsprong voor Stanislas Wawrinka, die ging naar 4-2. Hij mocht serveren, hij kon er 5-2 van maken, maar toen werd hij op laf gebroken. Ja, Wawrinka die zo goed aan de partij begon, die ja, heeft toch wel wat moeite hoor, met Nadal. Hij speelt natuurlijk tegen ja, aangeschoten wild, om het zo maar even te zeggen. En wat doet dat mentaal? Wat doet dat in het kopje van Stanislas Wawrinka? Hij werd teruggebroken. Het werd dus 4-3. Maar zojuist heeft Stanislas Wawrinka opnieuw de service van Rafael Nadal gebroken. En dat betekent dat de Zwitser met 5-3 voor staat. En dat hij opnieuw gaat serveren, voor, of dat hij gaat serveren voor de wedstrijd. Eén game heeft hij dus nog nodig. Voor zijn allereerste Grand Slam-titel: Stanislas Wawrinka. Het eerste punt in de game haalt hij binnen. Belangrijk begin voor de Zwitser. Nog drie punten. En hij is winnaar van de Australian Open. Dankjewel, Mark Brasser. We blijven nog even in Australië. Want eh, daar heeft Simon Gerrans voor de derde keer de Tour Down Under gewonnen. De Australische wielrenner behield in de laatste etappe de minieme voorsprong van een seconde op zijn landgenoot Cadel Evans. Robert Geesink was de beste Nederlander in het algemeen klassement met een zesde plaats. De afsluitende etappe werd gewonnen door de Duitser André Greipel. De top 3 van de eredivisie komt vandaag in actie. Later vanmiddag spelen Ajax en FC Twente. Maar over ruim een kwartier begint in Arnhem de Gelderse derby... tussen Vitesse en NEC, Richard van der Made, Altijd natuurlijk spannend een derby. En dit keer in het bijzonder. Want de een strijdt eigenlijk om het kampioenschap... en de ander zit in de degradatiezone. Ja, Vitesse is vol in de race voor het kampioenschap natuurlijk van Nederland. Het zou de eerste keer zijn in de clubhistorie van de Arnhemse club. Deelt de nummer 1 positie met Ajax, dat een iets beter doelsaldo heeft. En NEC inderdaad vecht tegen degradatie. Gisteravond won ADO van Feyenoord. En daardoor is de Nijmeegse club terug op de laatste plaats. Het is daar dus alarmfase 1. Ja, altijd beladen inderdaad. De derby tussen Vitesse en NEC. Ook hier in de Gelredoom waar NEC in de afgelopen 16 jaar slechts één keer won. Dat was twee jaar geleden met 1-0. E door een doelpunt van Leroy George. Het is een lange historische traditie die deze wedstrijd met zich meedraagt. Veel rivaliteit. Een beetje het Calimero gevoel vanuit de NEC richting Arnhem. Richting Vitesse. Dat natuurlijk meer bekend staat als die chique club. Even nog kijken naar de opstelling. Daar valt op bij Vitesse dat Dan Mori speelt. Hij vervangt Kasia die geschorst is. We gaan nog even terug naar de Australian Open. Want Stalinas Varinka is het hem gelukt Mark Brasser. Het is hem gelukt inderdaad. Zijn allereerste Grand Slam titel pakt hij hier op Melbourne Park in de Rotlaver Arena. En het publiek ja, op de banken voor de Zwitser die een geweldig toernooi heeft gespeeld. En het in deze finale dan toch heeft geflikt tegen een verre van fitte Rafael Nadal. De Spanjaard raakt in de tweede set geblesseerd. Liet zichzelf behandelen. Ja, Wawrinka ging daardoor ietsje minder spelen. Maar hij trekt deze partij er toch in, in vier sets uit. Hij heeft de Djokovic verslagen en in de finale verslagen laat hij Rafael Nadal. En dus moet je zeggen dat de titel voor Stanislas Wawrinka nogmaals zijn allereerste Grand Slam titel in zijn eerste Grand Slam finale ja dat hij verdiend is. De winnaar van de Australian Open is dus een zeer verrassende winnaar. Dit hadden we voorafgaand aan het toernooi niet verwacht. We toch ingezet op ja, Nadal of op Novak Djokovic. Heel misschien Roger Federer. Nou, het is dan Federer niet gewonnen, maar wel een andere Zwitser. Stanislas Wawrinka wint in vier sets van een aangeslagen Rafael Nadal en pakt dus de titel in Melbourne bij de Australian Open. Mark, Mark, nog heel even. Hij, hij juicht best wel ingetogen eigenlijk. Uh, komt dat door Nadal? Of is het zo'n koele kikker? Nou, dat beide. Het is inderdaad een hele, hele coole kikker inderdaad. Het zal er ook mee te maken hebben inderdaad dat, dat Nadal aangeslagen is. En, en dat hij uit respect ook richting Nadal uh, niet, niet heel uitbundig feest viert. Maar dat zal hij, uh, van binnen zal hij dat uh, wel doen. Hij begon de wedstrijd namelijk fantastisch. Hij overklaste Nadal uh, in de eerste set uh, volledig. Ja, je weet natuurlijk nooit wat er gebeurd uh, had kunnen zijn als Nadal helemaal fit was gebleven. Of Nadal dan had gewonnen. Maar ja, het spel in de eerste set van Wawrinka gaf wel aan dat de Zwitser... Een heel erg goede doen was. Maar ja, hij weet ook dat hij gewonnen heeft. En dat ja, dat haalt misschien iets van zijn glans af van deze titel. Dat hij gewonnen heeft van, van, een, van een Nadal. Nou, die misschien aan het einde van de partij op 60 maar ja, 70 procent speelde. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. Maar goed, over een paar jaar staat er gewoon in de boeken hè, dat Stanislas Bawinka deze finale heeft gewonnen. Dat hij één Grand Slam titel in ieder geval achter zijn naam heeft staan. Ja, en hoe dat dan gebeurd is. En onder welke omstandigheden, ja, dat doet er dan allemaal niet meer toe. Hij heeft een kruisje achter zijn naam staan het kruisje van een Grand Slam toernooi. En dat is, dat is verdiend. Erg wel goed gespeeld inderdaad. Dankjewel Mark Brasser. Gaan we nog even terug naar het voetbal. Uh, nog een andere derby is er namelijk vandaag. Een Friese derby. Eh, Zometeen Kambuur tegen Herenveen en die Houtkamp. Hoe, eh, hoe is het met de sfeer daar? Nou, die is, eh, nou, laat ik het zo zeggen. Er komt net een, eh, een grote groep supporters uit Herenveen. 30 kilometer hier vandaan binnen. Met een enorm spandoek. Wij zijn anti-Kambuur. Wij zijn Fries. Want wat okay. is het feit? Ja, heel vreemd. Eh, Leeuwarden is de hoofdstad van Friesland. Maar zij zeggen hier. Eh, toen ze bij Heerenveen kwamen. Wij zijn anti-Fries. Ja, begrijpen. Ik doe het niet. Maar goed, het zal wel zo zijn. Het heeft in ieder geval de toon gezet voor deze wedstrijd die voor het laatst werd gespeeld 14 jaar geleden in de Eredivisie. En toen werd het 2-0 voor Herenveen Eerder dit seizoen 2-1 voor Herenveen in Herenveen En uh, nu dus deze hele belangrijke wedstrijd voor de nummer 16 tegen de nummer 5. Want Herenveen staat op de vijfde plaats. Wel tien punten achter Ajax en Vitesse. Eén uh, opvallende naam in het team van Cambuur. Ook Betje, een Nigeriaan, kwam aangewaaid. Uh, scoorde vijf keer in een oefenduel. En staat meteen in de spits bij Cambuur. En bij Herenveen speelt Chris. In plaats van Kruiswijk achterin, omdat Kruiswijk geblesseerd is. Het is een enorme heksenketel in een totaal uitverkocht stadion hier in Leeuwarden. Waar het, zoals al eerder gezegd in het nieuws, koud en vies is. Want het regent een beetje, het sneeuwt een beetje en het vriest een beetje. Dus dan kun je wel nagaan dat het hier een gezellig middagje gaat worden bij Kambuur tegen Heerenveen. Dankjewel, Andy Houtkamp. En uh, inderdaad, door al die regen en sneeuw... Uh, is het ook glad op de weg, John Bakker. Hoe is het bij jou, bij de ANWB? Nou, hier bij de ANWB gaat het prima. Want in het ja. westen valt het allemaal wel mee. Maar ja, als je dan kijkt naar het noordoosten... wordt het een ander verhaal. Want daar is het op uh, veel plaatsen behoorlijk glad door IJssel. Geldt ook voor autosnelwegen... Zo rijdt het bijzonder langzaam op de A7 tussen Drachten en Groningen. Uiteraard in beide richtingen. Maar ook op de A28 tussen Groningen en Hogeveen. Veel vertraging aan beide kanten daar files van rond de 20 kilometer. Dankjewel John. Nou nog één keer het belangrijkste nieuws. Extreem weer dus in het noorden. Door onder meer IJssel. Oppositieleider Thailand gedood. En protesten Oekraïne gaan door. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen kunt u luisteren naar de perstribune van Omroep Max. In een wereld zonder verzekeringen kun je nog voor vervelende verrassingen komen te staan. Gelukkig leven we in een wereld met verzekeringen. Want verzekeraars bieden zekerheid bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensionering en schade. Elke dag keren verzekeraars zo'n 190 miljoen euro uit aan verzekerden. Kijk op fijndatweverzekerdzijn.nl.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 87654321. 1 Ja, ook de BMW 116D, 118D en 120D. Nu standaard met achttrapsautomaat en slechts 20% bijtelling. Radio 1. Max. Welkom bij de spd En hij je de huidige daar hier over de Ja, Dit is een goed cel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, de perstribune inderdaad, het Max-programma... waarin we terugkijken op de afgelopen media-sportweek. En natuurlijk ook vooruit, wat brengt de nieuwe week ons? Dit uur Sven Kokkelman, vanaf morgen dagelijks met Eva Jinek... te zien in 1 op 1, dat is een nieuw interviewprogramma op de televisie. Een half uur lang legt hij zijn gast het vuur na aan de schenen. Zometeen na ene Annie Brands, oud-voetballer bij onder meer PSV Roda... In de laatste club was hij ook trainer, maar hij zat ook veel in uh, andere landen. In Iran bijvoorbeeld, in Rwanda. Als u vragen hebt aan onze gasten, perstribune uit omroepmax.nl... of uh, twitteren, hashtag perstribune. Russen Centrum vergouwen met met kassiekijken waarover om. Ja, zometeen duik ik in de wereld van de zogenaamde sandwichformule. In de tv-wereld wil dat zeggen dat je lichte en zware onderwerpen... goed geruisloos in elkaar laat overvloeien. Maar dat gaat niet altijd vlekkeloos. Straks de voorbeelden. En onze vliegende kip, Zul van der Waart, Waar vlieg je heen, Zul? Ik ben in Hartje-Deventer, in een restaurant dat heet Kee en dat is van Oeker Yildirim, oud-voetballer van go At Eagles... dat vanmiddag Ajax ontvangt in Adelaarshorst. Dus zometeen Oeker Yildirim. U, uh, u wordt op de hoogte gehouden van de voetbalwedstrijden... Vitesse NEC en Cambuur-Hereveen. De perstribune, op één. Bij Max. Sven Kokkelman. <lacht> Komen we allemaal terecht, Sven? Ja? ja? Sven, waar is je pak, waar is je ponchet? In de kleedkast. Hoe komt dat? Nou, ik, ik ben niet geboren met een stropdas en een pak. Nou, het stond in de krant zaterdag van wel. <laughs> ja, dat zeggen ze vaak. Maar uh, ik, uh, to, toen ik mijn radioprogramma hier nog deed... zat ik hiervan vaak gewoon in een trui. En het is zondag over het, hè? Ja, dan mag je vrij dus ik ben krijgen. nu uh, aan het voorbereiden... en dan uh, zit ik niet in een kostuum met een, uh, met een das. Heb jij je wel eens verplaatst op de stoel van de geïnterviewde... Dat je denkt van... Uh... Ik zit er nu. Ja, zeker. En hoe voelt dat? Nou, ik prefereer jouw stoel. Dat dacht ik al. Ja. Ja, arme gast bij jou. <laughs> nou, kijk, die gasten die wij uitnodigen... Die spelen allemaal over het algemeen een belangrijke rol... in het maatschappelijk leven. Op de een of de andere manier. Um, en die vinden het ook heel fijn om te vertellen... waar ze mee bezig zijn. Ja. En soms hebben ze ook gewoon de verplichting... om verantwoording af te leggen. Zeker. Van, van wie uh, krijgen ze die verplichtingen? Nou, als je politicus bent dan hoor je toch, vind ik althans, uh, verantwoording af te leggen... aan het electoraat en niet alleen maar aan de Tweede Kamer... Uh, ja. voor uh, wat je doet en of je je belofte waarmaakt. Ja, maar die politicus zegt, dat doe ik inderdaad in de Tweede Kamer... en dat doe ik in het openbaar en dat wordt vastgelegd in de handelingen. Ja, maar wie zit nou al die Kamerdebatten te kijken? het jij, tot diep in de nacht? Nee, maar ik bedoel, hij, hij en zij hebben wel een podium. Zeker, maar het is ook de rol van de journalistiek, vind ik. En daarin ben ik misschien heel ouderwets, maar dat uh, vind ik wel... Uh, om ook de macht te controleren. Niet dat dat ja. nou per definitie straks bij dat nieuwe programma in elk gesprek het geval zal zijn, maar daar waar het aan de orde is wel. Ja. Ben jij de groot controleur van de omroep? Nee, ik ben ook niet de groot inquisiteur. En ik, ben, ik heb ook geen martelkamer, zoals wel eens wordt gezegd. Ik probeer gewoon te toetsen of mensen de waarheid spreken door zelf heel veel huiswerk te maken... en ja. van tevoren heel goed uit te zoeken hoe de zaken... en de krijgen. mensen vervolgens op een heel strenge toon uh, die vragen voor te leggen. Nou, Ik vind de toon eigenlijk nog wel beschaafd. De nee, vragen, ik zeg niet vragen, dat hij onbeschaafd. De vraag is wel heel direct. Ja. En, en zeker de eerste vraag is wel meteen met de deur in huis. Ja, Loop je daarmee niet het risico dat de gast denkt... Uh, daar heb ik helemaal geen zin in? In, nou, di in, in dit soort vragen op opkop. Ik wil, ook, uh, ik wil ook wel even gezellig aardig op gang komen. Ja... Um, alleen het punt is, als je maar 20 minuten hebt of 25 minuten... of een half uur zoals bij Oog en Oog, dat lijkt heel veel. Dat is voor televisiebegrippen ook veel. Maar als je eerst een aanloop neemt, zoals bij de schoolkrant... waar komt u vandaan, hoe zag uw jeugd eruit... Zeker. Uh, en je weet het niet, je bent niet goed voorbereid... dan ben je al halverwege het gesprek... en gaat het vervolgens eigenlijk nergens meer over. Dus, en, en dit is een ander genre. Oui. Je bent terug op Radio 1, nu, Nu. Ja. maar je bent er net vanaf. Ja, raar. Hoe doen je opvolgers het? Mijn opvolgers doen het op hun eigen manier en dat is prima... Dat is een diplomatiek antwoord. Nou, kijk, ik, ik hou zelf van uh, radio uh, met een korter, uh, kortere ja. waar van alles en nog wat gebeurt. En nu zijn het allemaal grote blokken geworden op Radio 1. Um, en dat vind ik niet in alle gevallen nee. uh, een vooruitgang. Maar Sch iedereen doet wel zijn best. En ik wil ook geen collega's disqualificeren. Om, want die, waarom niet? Omdat ze allemaal hele goede uh, gekwalificeerde collega's zijn. Ja, maar ik hoor toch tussen de regels dat je zegt... Het is niet beter geworden op Radio 1. Nou, van mij mag er af en toe wel iets meer gebeuren. Waar? Gewoon de hele dag door op de zon. Ja, zender. dat is met de uitgebreid Sven, van, van s'ochtends uh, zes tot... Maar dat ik. Zeker, maar dan valt je iets op uh, waardoor je deze mening ventileert omdat het allemaal blokken van drie uur zijn geworden, of rond de drie uur, en allemaal in een duo. Uh, en jij weet als geen ander dat als je in een duo presenteert, dat het tempo naar beneden gaat. Want je moet de ander ook de ruimte geven en de ander wat ja, gunnen. Als collegiaal gaat wel. Ja. Ja, heb je ervaring dat het niet collegiaal ging? Ik, uh, ik zou geen voorbeelden <lacht> weten. Of het is verjaard. <lacht> maar ik, uh, ik stel de vraag. Ja, dan gaan we al. Ja. ja. Nou ja, ja je, je kan inderdaad de vraag teruggeketst krijgen. Dat ja. is het gevaar als je interviewt. Uh, dus dat betekent ook dat je heel goed voorbereid een programma in moet gaan. Want ja. je kan iets beweren of iets vragen... Ja. waarbij de, de vraag terugkomt, waar staat dat? Ja. Hoe bereid jij je dan voor? Door heel erg veel te lezen, door heel erg veel rond te bellen... door heel goed na te denken waar het gesprek echt over zou moeten gaan. En kijk, ik probeer op de thema's die we aansnijden... in ieder geval net zoveel te weten als de gast. Nou, Moet je deskundige bij de deskundige worden? Vind je dat? Ik kan dat überhaupt? Op die twee thema's doe ik daar ja. mijn uiterste best voor, jou. Ja. Ja. En dus ik lees me helemaal Hebbletten. het lazerus. Ja. Ja. Je, je had ook schrijvingsjournalist kunnen worden. Zullen we eens even kijken? Ben ik geweest ooit. Ja? Helemaal Waar? in het prille begin. Waar? Ik heb ooit stage gelopen bij Dagblad Het Binnenhof. Inmiddels Ter Ziele. Ja, dat was een katholieke krant in Den Haag. In Den Haag. En ik heb bij de kant op zondag gewerkt. Ook Zo. niet een enorm succes, bestaat ook nee. niet meer... Uh, maar ik ben wel schrijvend begonnen. Ja, nou, gelukkig is het bij de omroep beter gegaan, Sven. <laughs> ja. we, we, we kunnen uh, je carrière even laten horen. audio audiocollage, uh, via beeld uh, en geluid. Uh, we gaan terug naar de Vara achter het nieuws 1992. Bijdrage van Jan van Loenen en Sven Kokkelman. Heeft u dezelfde problemen gehad bij het organiseren van die handelsdelegatie? Nee, het geheel niet. Het uh, bezoek van uw vereniging en het bedrijfsleven uit Nederland... aan Zuid-Afrika is goed voorbereid. Met wie is allemaal gesproken daar? Voor zijn toespraak hier vanavond sprak ik Hans van Mierlo... die 64 is over dit punt. Doet u het? Wat? Opnieuw kandideren voor het lijsttrekkerschap. Dan zou ik het dus toch aan de orde stellen. Ik zeg net dat het niet aan de orde is. Laten we het eens dus even hebben over de partij, D66. Doet Wolffersperger het goed? Ja. U staat juichend aan de kant als hij bezig is. Je moet niet zulke rare vragen stellen. Wie staat er nou juichend aan de kant als de koningin niet voorbij komt? Dit is Netwerk. Uh, ik hoor net dat de actuele beta, of de actuele reportage die we voor u uh, klaar hadden, uh, niet uh, klaar staat. Wat ik u wel kan zeggen is dat het overlijden van de paus het einde is aan een leidingsweg. Dames ja, en heren, goedenavond. Welkom bij de finale van de Grootste Nederlander. Nog twee uur en dan weten we wie wordt de grootste. Live vanuit Studio 24 is dit de nationale opvoedtest. Hier zijn uw presentatoren van vanavond. Anita Witsier en Sven Kokkelman. Gaan we nu wel of niet naar Afghanistan? Um, als het aan kabinet ligt, gaan we wel. Waarom hebt u het niet gewoon besloten? Het is vrijdag 8 september. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Nederland. Herman, zou jij van Wouter Bos een tweedehands auto kopen? Sven, ik koop geen tweedehands auto's. Vanuit Studio 32 is dit recht door zee. Live vanuit Amsterdam is dit Cairo zwart-wit. Goedenavond, dit is Cairo's Oog in Oog. Laatste vraag, hebt u nog een bloemetje gestuurd vandaag? Aan wie? Michelle Obama. Is vandaag 50 geworden. Ik heb geen bloemetje gestuurd, maar groot respect voor hem. Dit was Brandpunt, goedenavond. Waarmee wij komen aan uh, het einde van de allerlaatste Goedemorgen Nederland. Het is ook mijn afscheid hier op deze zender. Dat vind ik heel erg jammer, maar... Uh, vanaf van hoop niet, Sven. Nee, zeker. Uh, want vanaf 27 januari uh, kunt Koppelman u... 2.0. Uh, ja. <lacht> <lacht> ja, Sven, dit heb je gedaan vanaf... Uh... 1992? Ja. Ik hoor een uh, amusementachtig uh, programma... maar je hebt de trap toch vaarwel wel uh, gezegd? Is niet je stil? Uh, je doet op de grootste Nederlander. Bijvoorbeeld, ja. Ik heb dat toen overgenomen uh, van Fons de Poel... die dat oorspronkelijk zou uh, presenteren. Uh, maar die, uh, uh, die kon dat om gezondheidsredenen op dat moment niet doen... Uh, dat was trouwens nog een uitzending met een hoop gedoe... want het uh, bleek namelijk tijdens het laatste kwartier van die uitzending... dat de telefonische stemmen niet helemaal goed binnenkwamen. Dus ik kreeg in die... het was eigenlijk mijn eerste allergrootste live-uitzending... voor anderhalf miljoen mensen live... in een hele grote studio met duizend man publiek kreeg ik de regisseur op mijn oortje, Rolf Meter. Hele goede regisseur. Zeker, ook bijna twee meter lang. Ook twee meter lang. Uh, imposante man. Ja. Uh, en die zei, Sven, je moet even heel goed naar mij luisteren. Er is iets mis met de telefonische stemmen. Uh, die komen niet binnen, dat kan wel een kwartier duren. Doe maar wat, ik volg je wel. Ja. Nou, daar sta je dan. Ja. Maar ben jij, ben jij wel een voorstander van een sandwichformule, of kies, kies nee. jij heel bewust voor de strenge aanpak, één op één, uh, ta ta ta ta, boom ja. boom. Nou, ja. kijk één op één wordt niet uh, altijd precies hetzelfde als oog en oog. Uh, dat was natuurlijk een programma waar het wel ging heel erg om de confrontatie. Uh, maar uh, ik ben eigenlijk niet zo voor die sandwichformule. Nee, ja. wel, wel in het opbouwen van een zender. Uh, dus dat er voor ja. ieder wat wils is. Maar niet... die dan, uh, jij, jij bent degene die dan in die opbouw de mitrailleur hanteert. Nou ik, weet, ik vind dat, blijf bij je stil. Dus ja. als je amusement doet, doe amusement. Uh, en als je informatie doet, doe informatie. En ja. dan weet iedereen waar die aan toe is. En ook informatie kun je heel spannend en aantrekkelijk Absolut. brengen. Absoluut. Sven, jouw nieuws van deze week? Nou, ik verbaas me zo ontzettend over uh, het voortdurende nieuws over de Rabobank. Ik bedoel, 2013 was al uh, een, een nogal groot demasqué... Hmm. Voor, voor, voor de meest betrouwbare onder de banken, onder de Nederlandse banken. Althans, zo hebben ze zich zeker heel erg lang... ook in hun reclamecampagnes geafficheerd. Nou, eerst natuurlijk al dat gedoe rondom doping... Ja. Um, die Libor-affaire, uh, nou staan er weer 2000 man extra op uh, straat... nadat er ook veel onrust is bij de regiokantoren. Ik, het verbaast me over de snelheid waarbij een instituut zo snel onder vuur kan liggen en kan afbladden. Ja, het gaat heel hard, want advocaat Spong... Uh, die gaat er nog, uh, nog verder in, in deze kwestie. En dat liet hij weten afgelopen vrijdag, meen ik bij Kneveren van der Brink. Ik ja. vind dat ze deelnemers zijn van een criminele organisatie. Dat heb ik in het klaarschrift uitvoerig betoogd. Ja. En het is aan de rechter om te bekijken of dat hout snijdt, ja of nee. Maar het is in ieder geval wel zo dat de zaak van zo'n groot, uh, immens belang is... de schade is zo gigantisch... Uh, u moet zich even voorstellen dat uh, per jaar eigenlijk voor 300 biljoen dollar... aan contracten gebaseerd zijn op die rente. Ja. Weet u hoeveel dat is? Dat is 300.000 <laughs> miljard dollar. Nee, dat weten we niet hoeveel dat is. <laughs> dat is heel veel in ieder geval. Ja Sven, dan gaat die arme, uh, de, althans ooit zo betrouwbare Rabobank... de Fusiebank, Rafaise Boerenleenbank... Ja. Ja, daar nou ja, daar gaan ze, dat is ook wel weer... Uh, nou ja, het, het imago Het is... imago wel, ja. Ja. ja. Dus wat daar is misgegaan de afgelopen jaren... en hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren... daar is natuurlijk al wel enig onderzoek naar gedaan... maar daar zou ik nog wel eens wat meer van willen weten. De voor vragen aan Sven Kokkelman. En u mag ook uh, natuurlijk twitteren, tweeten... hashtag Perstribune. Een zaak zaken uit het Media nieuws Deze week, zei het net al, Knevel Van der Brink... met hun laatste van dit winterseizoen... Ja, en uh, dit keer voor het eerst met de concurrentie van RTL Late Night. veruit de meeste uitzendingen qua kijkcijfers. Die gingen toch naar Umberto Tan. Umberto te sterk voor het EO-duo. En wij Goed. hebben het weekend. Wij gaan ons grasmaaien morgen. Jij natuurlijk. gaat jouw ja, gras grasmaaien. Oh. En dan. maandag zijn de collega's Witte, Wittermannen weer. We wensen u veel plezier. En dank u voor het kijken. Heel en tot ergens in mei, zoek. geloof ik. Bedankt. Mei zijn we weer terug. Zeker. Zeker. Ja. Ja, Theo, ik had bijna gezegd deo, maar het is een duo. Sven, euh, kijkcijfers zijn belangrijk, hè? Kijkcijfers zijn niet onbelangrijk. Nee, jij hebt een target, neem ik aan. Um, ja, dat wordt wel vastgesteld. Wat dat overigens is, dat zou ik eerlijk gezegd... op dit moment uit mijn hoofd niet eens weten. En neem je in de maling. Nee, ik neem je niet in de maling. Jij weet toch, jij weet toch wat je baas wil. Ik weet niet uit mijn hoofd wat de baas nee, praktijkcijfers wil. Nee, niet uit je Nee, maar hoofd. dat target is er wel. Alleen ik hou me daar bij de opstart van een nieuw programma... ...express niet al te zeer mee bezig. Ik wil gewoon een zo aantrekkelijk mogelijk programma... ...voor zoveel mogelijk mensen proberen ja. te maken. En als je je laat afleiden door doelstellingen... ...bij het begin van zo'n programma... Hm. Kijk, als na een paar weken blijkt dat we heel erg ver... ...bij die doelstelling van vandaan ja, maar jij zitten... Maar uh, jij wordt gelijk bij die baas geroepen als hij zegt... ...van Sven, we zitten wel erg onder... Uh, niet na de, dag de, één. De, nee, zeker het is veel belangrijker dat het... Een hele goede spannende uitzending was, dat er misschien wat nieuws uitkwam en dat mensen het erover hebben. Ja. Is een goede gast van invloed op kijkcijfers? Ja, natuurlijk. Nou ja, het kon ook zijn dat, dat het puur op de inhoud werd afgerekend. De aanvangsbelangstelling, zeker om half negen, wat in het hart van de avond ja. is: aanvangsbelangstelling voor een gast of voor een kwestie is heel erg belangrijk voor kijkers om te beslissen... of ze überhaupt gaan kijken, tuurlijk. Geregeld komt het voor dat journalisten de overstap maken naar de politiek. In het verleden verruilde onder andere Hans Hilleton, Elias Pia Dijkza en recent nog Wouter Kurpershoek. de rol van vragensteller... naar de rol van geïnterviewde en volksvertegenwoordiger. Deze week werd bekend dat ook de vroegere NOS-correspondent... Paul Snijder de politiek ingaat. Hij zat vijfde op de kandidatenlijst van de PvdA voor Europa. Snijder vertelde daar deze week op Radio 1 over... Dat is een missie. In Europa gaat geld om. Geld wat nu naar de lidstaten wordt gestuurd... die brengen dat in en dat gaat weer terug. Dat geld kan je ook gebruiken voor doelen waarvan je zegt... Dat, dat zijn mijn prioriteiten en dan gaat het om werkgelegenheid. Fondsen die nu benut worden voor zaken die misschien niet zo relevant zijn... zouden nu omgezet kunnen worden naar scholingsprojecten in landen om te zorgen dat die arbeidsmarkt zich reorganiseert... dat ze de banen kunnen gaan vinden waar ze voor opgeleid zijn. En, en dat zijn instrumenten die Europa over beschikt... Ja, ben je er nog, Sven? Luister je hierna? Of denk je van, dit is al een politicus? Het is al een politicus. Ja. Heb je um, ja. Maar dat is ook een vak dat je moet leren. Nou ja, ik zou vooral zeggen, blijf helder. En, en leer praten, want hier uh, verlies ik toch ook alweer mijn aandacht. Ja. Nou ja, praten zou hij moeten kunnen, want hij is jarenlang correspondent geweest. Zeker, maar ook praten in korte, korte headlines. Ja. En, uh, maar ze krijgen zin. allemaal mee... Hm. Ga zoveel mogelijk van onze punten voor het voetlicht brengen. Blijf bij je verhaal. Ja. Zet de partij in de etalage. Ja, wij bij de PvdA die. Dat heeft hij ook niet gezegd, dat moet hij nog leren. Is, is het iets wat je zelf ambieert, politicus nee. worden? Waarom niet? Uh, omdat ik uh, het leukste vak ter wereld heb al. Zeker. Maar je, je staat nu van de zijlijn te roepen. Dat is het oude bezwaar tegen journalisten... zonder dat ze verantwoordelijkheid nemen ter zake. Ja, ieder heeft zo zijn functie. Ja. Uh, maar... Heb je ambitie? Nee. Heb je een partij? Nee, ik ben geen lid van welke politieke partij dan ook. Nee, ik dat stem is om wel jouw onkreukbaarheid overeind te houden. Ja, ik stem wel maar je maar hebt dat houdt gevoelens. voor mezelf. Je hebt wel gevoelens voor een partij. V voor meerdere partijen soms. Oh. En, dat, <laughs> ja, en, dat, en dat wisselt ook nog een als, als ik jou vraag nu één partij te kiezen, dan geef ik je geen antwoord. Verschillende sociale media-sites van nieuws CNN zijn deze week een tijdje gehackt geweest, vermoedelijk door aanhangers van de Syrische regering. Syrische elektronische leger. Het gaat om de Facebook- en Twitterpagina van de Amerikaanse zender. Eerder zijn ook de Financial Times, allerlei persbureaus... en de BBC alle slachtoffer geweest van de hackers. Ben jij een sociale media man? Ik twitter. Ja. Ik heb zelfs aangekondigd dat ik hier zat. Twitter. Ja, Skokkelman hè? Ja, S. Skokkelman. Ja, maar je hebt ook een... Le lees ik een nep-account een Sven Kokkelman? Dat was een oude... Daar ja. uh, weet ik het, ja, het wachtwoord niet van meer. Maar je dan twitter je met Paris Hilton Apropos en uh, Nick en Simon. Weet je niet? Nee? Het schijnt in omloop te zijn. Oh ja? Ja. <laughs> moet je mij vragen hoe weet je dat? Dan? dan zeg Dat weet ik niet, dat weet de redactie. <laughs> Dank u. Het uh, programma dat we <laughs> afgelopen vrijdag op de plek zat... waar jij uh, s morgens met één op één zat, uh, dat, uh, dat, is nu de quiz, dat was de quiz. Hè, de, slimste, de slimste mens, Philip ja. Fredericks. Ja. 1 miljoen kijkers volgden de bloedstollende finale. Fredericks stelde de laatste vraag aan uh, jouw collega Jeroen Kijk en de vechten... en aan cabaretier Oven Schumacher. Hij heeft een eigen straat op het Mediapark in Hilversum. Wat weet jij van Willem Ruis? Het quizmaster uh, is overleden. Stop. Oh ja, toch te laat. Helaas, helaas, helaas. Ja. Ja, je kunt dus een uh, bravo in het nieuws opereren... en ook quizmaster worden. Ambitie ter zake? Ik, ik kijk er absoluut niet op neer. Ik weet niet of het mijn sterkste kant is. Ik heb wel van dat soort spelelementen ook ja. gedaan, uh, ook, ook bij de, de, de nationale opvoedtest en zo. Uh, maar word jij wel eens gevraagd om mee te doen aan zo'n quiz? Word ik wel eens voor gevraagd, doe ja, ik niet. waarom niet? Omdat ik uh, wil eigenlijk alleen maar functioneel op radio en televisie zijn. Zoals Sven, dat dan heet. maar je, je wilt toch ook eens een keer in een andere rol... Maar ik hoef geen bekende Nederlander te worden in die zin. Maar ik ben je al. Ik, ik, jawel, maar ik, doordat ik mijn werk doe. Dus ik wil alleen maar op de radio of televisie zijn... als ik mijn werk doe of als het iets met mijn werk te maken heeft. Ja. En dat is echt een, een puur principe van je? Ja, ik heb daar niks te zoeken, vind ik. Nou ja, de kijker vindt het ook wel eens leuk om jou in een andere rol te zien. Dat kan zijn. Maar ik zelf niet. <lacht> Hou je van sport? Ja, zeer. Ook, ook van voetbal? Minder. Waarom niet? Dat, ja, dat weet ik. ik. Ik heb altijd wel van jongs af aan ook, uh, zoals iedereen... met het bord op schoot, op zondagavond ja. naar Studiosport gekeken. En ik kijk ook wel naar belangrijke Champions League wedstrijden... en zeker uh, naar de grote Europese en wereldkampioenschappen... en, ah, ja. en, en alles wat het Nederlands zelftal betreft. Maar ik zit niet elke uh, maandagochtend de krant te spellen... wat uh, mijn favoriete club in het zuiden heeft gedaan. Leke, ik heb trouwens leke... geen favoriete club in het zuiden, moet ik er nee. even bij zeggen. Nou. Zeker niet in het zuiden. We gaan naar het noorden, uh, de derby. Cambuur, Heerenveen en die Houtkamp. Zo, wat een sfeer hier in, uh, in Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland. Want de Friese derby is begonnen met heel veel vuurwerk, rook, gezang en uh, dat soort zaken. En voor het eerst is Kambuur gevaarlijk en scoort! Kambuur scoort! Jongen, jongen wat een verrassing toch eigenlijk. Na vier minuten is het Manu die cambuur Leeuwarden op 1-0 zet. En het stadion ontploft zowat. Het is echt een gekke huis hier. Want die Vriezen die kunnen vriezen, maar ook ontdooien. En dat doen ze nu met zalen. Want het is hier een gekke huis. Ja, het is even stil op de tribune van de meegereisde de Herenveen supporters. Maar het is wel 1-0 geworden voor cambuur Leeuwarden in de vierde minuut van de wedstrijd tegen Heerenveen. Nog even voor de duidelijkheid. Nummer 16, Cambuur. Tegen nummer 5, Herenveen 1-0. Cambuur leidt. Vitesse Vitesse NRC. Nou, dat is ook een wedstrijd waar u tegen zegt. Richard van der Maaden. Ja, wat zijn ze toch leuk? Die derby's ook tussen Vitesse en NEC. Ook hier een hossende massa achter het doel van Johnson. De keeper van NEC die de bal nu uittrapt. 4,5 minuut zijn we bezig in de Gelderdoom. Waar het dak dicht zit. Hier dus geen last van extreme weersomstandigheden. En het is altijd beladen deze wedstrijd. Of je nu gespeeld wordt in Nijmegen, in de Goffert of hier in de Gelderdoom. En wat opvalt in de eerste 5 minuten is dat Vitesse meteen vol gas geeft. Vitesse natuurlijk vol ook in de race om het kampioenschap van Nederland. Terwijl. NEC vecht tegen degradatie. En het publieke thuispubliek hier in Arnhem... staat er natuurlijk vol achter. Prupper paast de bal naar de rechterkant. Weer een aanval van Vitesse met Ibarra. Passeert al naar de rechterkant. Kom mooi, daar komt het schot. En rakelings langs het doel van NEC. En zo is ook hier de openingsfase in Arnhem... leuk en bijzonder om naar te kijken. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. De vliegende kiep, Gilles van der Wart... Ik kijk uit op de stroommarkt en ik zie een restaurant, Salomeo, de Keizerskroon, Articles, Auckland. Dat zijn allemaal winkels. En een restaurant, een barbecue, een tappersrestaurant, Kepasa. Ik ben midden in het hartje van Deventer en vanmiddag speelt Go at Eagles. Ik zou even de deur dicht doen tegen Ajax. En wie bij Go at Eagles begonnen is Jogur uh, Yildirim. Eén in het land kan ik me herinneren. Maar je hebt nu een restaurant voor tappers en. Um, barbecue. Ja. Sinds wanneer? Uh, september 2012. Dus uh, aardig een tijdje al. Ja. En loopt het goed? Ja, het gaat heel goed. We, ja. doen, uh, we doen netjes mee. Ik zie een, een grote stier, een caucho, denk ik, op zijn Argentijnse. Verder uh, zie ik hier allemaal borden. En overal een uh, afzuigkap eigenlijk. Ja, het is een, uh, een barbecue concept, zeg maar, dat je binnen kan uh, barbecueën. En uh, we hebben een uh, buffetsysteem, we hebben twee soorten buffet. En je kunt naar binnen, je pakt je eigen eten en je maakt het uh, op je, bij je, ja, je eigen tafel maak je alles klaar. Dus er komt geen kok bij? Of alleen voor het voorgeweer? Nee, dat he? is voor onze tapas vooral. En uh, je krijgt natuurlijk wel stokbrood van tevoren en dat soort dingen. Dat zorgt daar zorgt hij allemaal voor. Maar voor ons tapas we echt uh, de kok nodig. Maar voor de rest uh, doen de mensen vrijwel alles zelf. Ja. Waarom ben je aan een restaurant begonnen? Hou je van lekker eten dan? Nou, ik hou van lekker eten, maar ik, als je mij uh, dus al zo'n uh, vijf jaar terug had gezegd... van je gaat een uh, restaurant beginnen, zou ik je uitlachen? Het is echt uh, de, ja, door een vriend. Ik heb een vriend uh, die ik al uh, mijn hele leven lang ken. En uh, ik ben gestopt met voetbal en uh, hij uh, stopte met zijn werk. En toen zei hij van laten we wat gaan beginnen. Ik zei, uh, is goed. En op een dag kwam hij ineens met... Uh, ik heb een heel leuk uh, restaurant gezien en uh, laten we... Ja, we kunnen het doen. Ik zei, is goed, jong Ik had het nog niet eens gezien en uh, ik vond het al goed. Want ik, ja, ik vertrouw er natuurlijk wel op dat hij, uh, dat hij zijn werk wel goed heeft gedaan. Maar dat, uh, en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ja, het is een mooie investering, ook een pensioen voor later. Uh, ik hoor net van boven, we gaan zo meteen ook aan de gang om twee appartementen te maken. Ja. Dus er zit ook wel toekomst hierin. Ja, want anders zouden we dat niet gaan doen, denk ik. Nee, het is echt... Uh, ja, we zijn ermee bezig. Het is niet uh, dat het uh, rustig uh, werk is, zeg maar. Je weet het, horeca, dat is echt uh, best wel hard werken. En uh, vooral uh, dat er veel tijd in uh, steken. Uh, maar dat, uh, dat doen we. En uh, ik ben blij dat ik een compagnon heb uh, die vrijwel... Ja, die doet heel veel. En uh, zo nodig en zo waar uh, probeer ik hem te, uh, erbij te helpen. Ja, nou, succes in ieder geval. We gaan over een uurtje praten over de wedstrijd Coëthiek Co als Ajax. Je hebt er zelf gespeeld. En dan praten we een beetje ook over jouw carrière. Ja, is goed. Zometeen de Deventer. De te gast van Kokkelman. Vanaf morgen te zien in 1 op 1... Zijn de gast is bekend. Heb je onthuld bij de Wereld Draait Door? Nou, het is geraden, Matthijs van Nieuwkerk. Radenum. Hoe ik was. Het? Nou ja, ja, ik gaf een hint, ja. moet ik er wel bij zeggen. Uh, en ik was eigenlijk niet van plan om het van tevoren nee. uh, te zeggen. Al is het niet om geheimzinnig te doen overigens. Hoor. Maar het komt voor dat iemand plotseling op het laatste moment ziek wordt. En dan uh, is het vervelend om meteen aan het begin van een eerste ja. serie te moeten zeggen. De gast die is aangekondigd, die ligt thuis op bed dus te uh, Dit is de reserve. En dit is de reservegast. <laughs> ja. Dat is toch een beetje vervelend. Ja. Ook voor de reservegast in kwestie Hef trouwens. ze een hint voor de tweede. Uh, dat heeft uh, te maken met uh, uh, grote motoren. Grote motoren? Ja. Sport? Fabrikage? Tatoeages? Tatoeages. Meer zeg ik niet. Nou, waarom niet? <laughs> Raad maar. Ja, ik, zit, ja, ik ben niet thuis in de wereld van de tattoe's. <laughs> Denk een de, de, de Schiefmacher of zo. Maar ja, ik weet niet of die man op een motor rijdt... En of die interessant is met al die boeken die hij op zijn arm en rug heeft. Nee, die niet. Nee. Zeg maar, uh, op wat voor genre gasten mikken jullie? Uh, dat kan iedereen zijn. Dus het is niet alleen... Maar kijk, Bij ogen o ging het heel erg om de, de beleidsmakers, de verantwoordelijken. Hier is het veel breder. Het kan ook iemand met een heel mooi persoonlijk verhaal zijn. Het, ja. is, het zijn ook politici. Maar het zijn ook mensen die... Kijk, er moet wel een aanleiding zijn om ze uit te nodigen. Dus er moet iets zijn in is de... Is een aanleiding politiek. voor die motorman van net? Ja. Oh. Nou, een, een Denk eind. nog even naar Ja. ja. Suggesties zijn welkom. <laughs> um, maar er moet dus een aanleiding zijn voor die gast. Maar het, het kan ja. dus alles zijn. Ja. Maar zit je dan niet in dezelfde vijver als uh, Nieuwsuur, Pauw en Witteman... de wereld rijdt door? Soms, maar soms ook niet. Omdat uh, een gast bij het nieuws van echt die dag... is soms... Um, alleen is, is soms goed voor zes, zeven minuten. Dat, dat ligt niet aan de gast zelf, maar soms wel aan het onderwerp. Ja. Uh, dus daar ben je in zeven minuten over uitgesproken. Ja, dan zitten wij nog met dertien minuten op de klok. Uh, en we ja. kunnen geen plaatje draaien op televisie, dus dat is een probleem. Uh, dus um, wij zullen niet altijd voor de korte baan gaan... tenzij er echt heel groot nieuws is. Maar ja, kijk, mensen die nog nooit hun verhaal hebben gedaan... waar iedereen wel benieuwd naar is, neem Hein Verbrugge. Uh, mijn gast van morgen. Dat is de oud-voorzitter van de Wieler-Unie, van, van de, de UCI. Ja. Ja. En die nu wordt beschuldigd door Lance Armstrong... Ja. dat hij ja. positieve dopingtests van Armstrong zou hebben weggemoebeld. En dan, en dan Heijn, Heijn Verbrugge bij jou vertellen dat die, of dat waar is of niet. Dan ga jij vragen. Dat ga ik hem in ieder geval vragen, ja. ja. ja. Zeker. En, en dat, maar dat, dat, weet hij, dat weet hij? Dat, uh, ja. Nou, dat kan hij wel raden. Ja, dat kan hij raden. Maar uh, weet je ook zijn antwoord al? Ik weet iets van zijn antwoord omdat ik hem zelf heb gesproken in dit geval. Ja, ja. Ja, ik, ik kan u vragen, wat is een antwoord? En dan zeg jij, kijk maar naar... Uh, ja, dan ga ik je niet, uh, da ga, nee. dat ga ik je niet zeggen. Overigens, ik wil er wel bij zeggen... dat meestal doen wij geen uh, voorgesprekken... en ik benader wel gasten zelf of ze willen komen... maar in dit geval heb ik wat langer met hem gesproken... om um, hem ja. um, um, um, um te overtuigen dat het... althans, een poging te doen hem te overtuigen ja. dat het... Uh, en en, en zeg je in zo'n gesprek, luister uh, meneer Verbrugge... maar u mag alleen komen met een helder standpunt... al of niet of Armstrong gelijk heeft uh, ten aanzien van de beschuldigingen. Ik zeg nooit, u mag alleen maar komen als u dat zegt. Nee, maar als hij, als hij gaat zeggen: Ja, maar daar laat ik mij niet over uit, dan heb jij geen programma. Dan nog heb ik wel vragen. Ja. Maar ja, met een zwijgende gast kom je niet veel verder. Ook dat kan spannende televisie zijn. Dat zo. is waar. Ik is denk ook... niet dat dat morgen het geval is, trouwens. Nee, er is nooit iemand weggelopen. Nee. Zou je wel willen, natuurlijk? Nee. Nou ja, één keer iemand die opstaat en zegt: meneer Kokeman, zoek het maar uit met uw programma. De, de volgende tien minuten zijn geheel aan u. Nee, dat, dat is echt niet iets waar ik op uit ben. Nou. Als het mocht het ooit gebeuren, kijk, dan ga ik wel. Je probeert het zo integer mogelijk te doen. En als jij vindt dat je het integer doet en een gast zegt... desalniettemin, ik heb hier geen zin meer in en hij loopt weg... ja, dan zeg ik gewoon heel simpel, dames en heren... Uh, ga even een kwartier iets voor jezelf doen... of een kwartier begint het volgende programma... Hier we, op Nederland we, gaan even, we gaan even een beeld geven hoe hoog het kan oplopen, Sven. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is ook leuk om te horen. Een paar voorbeelden uit Oog en Oog, Brandpunt en Goedemorgen Nederland. Waarom kan jij niet tegen kritiek? Ik kan wel tegen kritiek. Ik kan er alleen niet tegen als ik onder valse voorwenselen ergens... Maar dan. dat, dat tof, is niet zo. Wordt. Je hebt het zelf voorgelezen. Ik ben het niet hij is niet racist, Hij is niet xenophobe. We gaan een half uur over dat? Nee, nee. Ah, want als we een half uur over dat... moet me het zeggen. Want ik dacht dat we politiek zouden Ja, ja oké. Okay, maar welke bronnen dan? Ja, maar dat ga ik... Bedoel, dan, ja, dat dan, ga je niet maar, zeggen. Ja, maar okay. dan, kan ik, dan kan ik toch ook de helft van, van uw verhalen in de nee, politiek. Ja, ik geef want, alleen mijn visie van het verhaal. Ja, ik zeg dat zij in het en, busje naast me zat. Het zijn collega-journalisten ja, okay, die daar nou, okay, okay, waren, en okay, het waren. noem dan die, namen, noem dan namen. Want daar heb ik toch niks aan. Nee, want dan die mensen willen hun naam niet genoemd hebben. Waarom niet Omdat ze er niet bij waren. Dat ze geen gelazen willen met Arnold Kaskens. Ik krijg geen kans om u te antwoorden. Een beetje rustig. Een beetje, nee. beetje dimmer vanochtend, alsjeblieft. Ja, nee, maar Inbog. we hebben het hebben toch over wat er is voorgevallen? Maar u komt het de hele tijd zo opgevonden tussendoor? Nee hoor, ik stel ja. gewoon vragen tussendoor. Ik ben helemaal niet opgevonden. Ik ben, ben rustig naar u aan het luisteren. Maar ik wou ook wel uh, zorgen dat we niet een uur praten over deze kwestie. Ja, dan moet u mij niet bellen. Meneer Koppelman. <laughs> even rustig in uw stoel zitten. Neem een slokje thee. Ja, ja, nou, dat is ook grappig. Ja. Laatste was Frans Wijsglas. Ja, Frans Wijsglas, Arnold Karskens, Marie Le Pen, uh, Peter R. de Vries. Uh, heb jij gasten die per se niet willen? Er is één politicus. Um, Naam? Nee. vrij, nee. Ach, uh, zwemmen, een vrij, kom op. Nee, uh, dat vind ik niet netjes. Maar het is wel een vrij pro een prominent politicus die wil niet komen. Uh, omdat hij vindt dat ik aan afzeik televisie doe. Maar dezelfde uh, politicus van een grote partij... Um, die uh, zie ik wel bij Rutger Kastrikum in Pau Nieuws... voor de camera's verschijnen. Oh, en dan denk ik... het is om Ronald. Nee, nee want ah, oom nou, uh, um Ronald bedoel je Ronald Plasterk? Ja, zo noemen ze bij Pau uh, hun, uh, hun oh, vader. Ja, nee, nee, vader. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, Plasterk is altijd zeer bereid om te komen. Ja, plakken. maar ja, daar heb jij niet altijd zin in. Als er een, als er een goede oh, aanleiding is, wel. Nee, iedereen is welkom. Nee, dus het komt wel sporadisch voor dat er is... maar over het algemeen wil iedereen komen. En wat mensen ook misschien verbaast... is dat vrijwel alle gasten... Um, met een goed gevoel en vrolijk naar huis toe gaan naar zo'n uitzending. Ja. Oh ja? Echt? Maar... Heb je aan heb je nazorg gedaan? Of, uh, Helemaal niet. Kloppen nee, omdat ze, nee, nee, nee, omdat ze gewoon zelf weten waar ze aan beginnen. En het is wel met open vizier. Ja. Wie, dus... is jou, wie is jouw grote voorbeeld? Want van wie heb jij dit, uh, ik wil niet zeggen afgekeken... maar van wie heb jij gedacht, die doet dat en dat zo, zo zou ik het ook willen? Nou, er zijn meerdere, meerdere interviewers... Uh, in die... Nederland? Of moet je ook, voor en ook, in, ook, ook in Nederland. Wie en jij in land? Nederland goed? Ik vond Karel van der Gaaf een hele goede interviewer. Ja. Uh, uh, Jaap van Meekeren, Ad bent. Die, die mensen. Ja. Ja. Uh, toen was het, het scherpe, feitelijke interview... ook veel meer in zwang dan tegenwoordig. Ja, maar zij hebben als het ware dat geïntroduceerd... nadat nou, wij die periode van goede reis excellentie achter de rug hadden. Ja, en uh, ook weer geïnspireerd door de Britten. Ja. Uh, en ik ben een grote... Uh, fan van de anglo-saxische journalistiek. Ja. Wat is uh, daar zo goed aan dan? Nou, zij hebben daar een echte debatcultuur... waarin het op het scherpst van de snede gaat. En ze zijn vaak heel goed opgeleid en heel goed geïnformeerd. Waardoor het niet alleen maar om de uh, oppervlakkige hype gaat... maar ook om de onderliggende weet je, jij, jij zegt zo vaak, die zijn goed geïnformeerd... dat ik denk, heb je van je Nederlandse collega's... wel eens de indruk, uh, zijn ze wel goed geïnformeerd? Ik vind dat uh, veel van mijn Nederlandse collega's... vermoedelijk wel goed zijn geïnformeerd. Uh, maar uh, of in een ander kaderwerken in een ander soort programma... Ja. of heel veel tegelijk moeten doen... waardoor het vaak toch aan de oppervlakte blijft... of dat ze niet onaardig gevonden willen worden. Ja, is dat een kenmerkje? Uh, niet onaardig uh, willen worden gevonden? Nou, het is geen doel op zichzelf. Nou ja, ik denk dat het ook wel prettig is als je aardig wordt gevonden. Thuis wel. Moet dat per se thuis? En op de redactie is ook fijn... Ja? Uh, moet dat thuis? Nou, ja, graag ik, wel. <laughs> ik nou weet niet ja, het bij jou ik, thuis is. Nou ja, bij mij thuis, <laughs> ik word nog wel aardig gevonden. Ja. Maar uh, word jij thuis nog aardig gevonden? Jazeker. Want jij bent een workaholic. Uh, ik werk hard, maar ik ben uh, ook wel thuis... en ik heb erg veel aandacht voor de mensen die mij dierbaar zijn. Sven, even helder en kort. Als je diep in jouw hart kijkt... dan had je liever in je eentje en vijf dagen lang... Week, uh, in de week één op één gepresenteerd. Ik weet niet of dat mogelijk is. Nee, Fysiek, praktisch. nee, alles is mogelijk. Wat is jouw antwoord? Nee, want dat heeft toch te maken met, met uh, ja, nee, het spijt me. Ik kan toch ja of nee zeggen. En dan zeg ik nee. Oh, nou, dat vind ik raar voor een workaholic. Je hebt net bevestigd, ik wil heel, heel lang, heel graag veel werken. En ja, ik, nou, het, nou, natuurlijk. Het, ik, het is te veel in de nee, voorbereiding misschien. Maar, dat is het. Ja. Dus ik, wil, ik ik zou vijf dagen per week. Tuurlijk wil ik vijf dagen per week. Uh, heel graag elke dag een programma presenteren, maar het moet wel op dat niveau blijven. Ja, dag meneer Kokkelman, goedemiddag. Goedemiddag. Dat is je vadersfan. Mijn vader? Ja, die hebben wij even uh, aan de lijn, Frits Kokkelman. <laughs> goedemiddag. <laughs> ja, daar zit hij zo van u, uh, meneer Frits. Dat is nog eens een verrassing. Uh, ja, goedemorgen. Goedem ja, wat, wat, wat vindt u van hem als hij zo bezig is op radio en televisie? Uh, eigenlijk niet anders dan dat ik hem al uh, 44 jaar ken. Was hij thuis ook al zo? <laughs> Uh, nou ja goed, uh, dat is een kwestie van uh, een karakter hebben. En ja. uh, dat karakter dat uh, ik denk dat jullie daar tot op dit moment in de uitzending al uh, hebben kunnen vaststellen hoe dat in ja. elkaar zit. En uh, dat is uh, dat ja God, dat zijn dingen die uh, die van mij uh, natuurlijk niet onbekend voorkomen. Nee, zeg maar wat uh, als u hem zo bezig ziet op de, de televisie, want dan kijkt u ja. natuurlijk hè? Ja dat, ja, dat is natuurlijk... Een, uh, als je een kind hebt die op de televisie of ja, of in de radio en daar zijn werk van heeft gemaakt... Ja. Dan, uh, dan kijk je daar natuurlijk met andere ogen naar... dan de gemiddelde kijker. En ja. uh, omdat je natuurlijk... qua achtergronden en uh, hoe, hoe, hoe het werkt... bij de omroep en voor de televisie in elkaar zit... en wat daarvan nodig is... Ja. om dat uh, redelijk succesvol te kunnen doen... Ja. Uh, dan, uh, dan heb je gauw te maken... met een uh, wat andere manier van kijken. En uh, dat is in het begin... Het begin wat spannender ja. uh, dan, uh, dan uh, de eerste keer live, de eerste keer zus, de andere keer zo. Uh, dan, uh, dan, dan, dan geeft dat wel een extra accent, om het maar ja. even zo te zeggen. En dan bent u ook een trotse vader, hè? Ja, dat is onvermijdelijk. Uh, als je kind het goed doet en iedereen kijkt er ook nog eens een keer naar, en, uh, dan, uh, dan is dat zo. En ja. uh, dat heeft ook te maken met het feit dat vervolgens uh, je daar ook op aangesproken wordt. Ja, zeker. Ah, eh, ah, wil, wil u nog wat tegen hem zeggen? Want uh, we, de, de voetbalheren wachten ook uh, langs de lijn nu. Dus uh, uh, hebt u nog een boodschap voor hem deze zondag? Uh, nou, de, die kent hij al, maar ik zou gewoon even zeggen: gewoon zo doorgaan en uh, uh. Uh, uh, blijf je spoor volgen en uh, vooral jezelf blijven. En daar heeft hij geen enkele moeite mee. Nee. <lacht> nou, Sven. Dat is lief. Ja. Dankjewel. Ja. Ja. Hij sms't okay. ook altijd. Hij is ook een, kriti hij heeft, hij is ook een kritische volger. Hoor. Als hij het niet is goed belangrijk. vindt, dan sms hij meteen naar de uitzending omdat dat ja. het niet goed was. Oh, nou, één ding wat niet goed was, meneer Kokkelman. Ja. Ja. Uh, wat, moet ik zeggen, of ik, er, of ik één ding kan... Uh, ja, noem eens één ding waarvan u denkt, fan, fan, fan. Nee, ja. ja, ja. Uh, met iemand met zo'n professionele instelling uh, is het... Is het uh, is het heel moeilijk te zoeken met een klein zaklampje? Okay. Dank je wel en een mooie zondag. En ook zo, bedankt. Dag. Dag. Andy en die houtkamp, Kambuur, Heerenveen. Ja, 1-0 voor Cambuur Nog altijd snelle doelpunt van Cambuur Van Manu, gehuurd van Feyenoord. Na vier minuten al. En Cambuur blijft sterker. Af en toe een tegenstootje van Herenveen Maar de kansen zijn voor Kambuur. en nu een vrije trap die langs alles en iedereen gaat. Behalve langs de keeper van de Sportclub Herenveen Noordveld. Die dus één keer gepasseerd is. Het is spannend. Het is zeer emotierijk deze wedstrijd op alle gebied. Zowel binnen als buiten het veld. En dus is het een genot om naar te kijken naar zo'n derby in het Hoge Noorden in Friesland. Het staat 1-0 voor Kambuur tegen Heerenveen. En uh, daar laten we het even bij. Kassie kijken, Ron Vergouwen. Als beloofd, de sandwich-formule. Cassie kijken met Ron Vergouwen. In TV-land is het een beetje de heilige graal, de zogenaamde sandwich-formule. Een wat zwaarder informatief programma wordt dan afgewisseld met amusement. En nu zit die formule ook steeds vaker in één programma besloten. En ja, dat zorgt soms toch voor um, ja, opvallende televisie. Een voorbeeld? Neem nou tijd voor Max deze week. Er was een aflevering waar de sfeer echt alle kanten op ging. Nou Is het ook zo dat er natuurlijk in het kringetje van jouw generatie... steeds meer mensen wegvallen? Nou, Dat, dat vind ik echt vreselijk. Mm -hmm. Dan denk je, jeetje, dan gaat er weer een. Dan denk je... Je eigen sterfelijkheid. Ik ben benieuwd. We, we hebben zo nog een verrassing voor je, dus uh, loop niet weg. Maar we gaan even tussendoor naar het vallei-orgasme, als je het <lacht> nou, kijk, Wat een leuke onderbreking. Ja, het is toch een leuke onderbreking. Ja, de boog kan niet altijd gespannen zijn, zullen we maar zeggen. Ook bij Pauwnieuws weet je nooit wat je kunt verwachten. Deze week vierde de rubriek de 500ste aflevering. Politici werd daarom om een mening gevraagd. En ja, die zijn er nog steeds niet uit of ze nou fan zijn van het Pauwnieuws of niet. Meneer Bosma... 500 keer Pau Ja, je zou zeggen uh, gefeliciteerd. Ja, dat zou een van de woorden zijn uh, die ik zou kunnen zeggen. 500 uitzending. Knap, hè? Ja, dat je nog steeds niet van de buis gehaald bent. Dat vind ik echt uh, heel knap, dus gefeliciteerd. Wat vond u nou het uh, hoogtepunt uh, van 500 keer Pau Nou, eigenlijk is iedere uitzending wel een hoogtepunt. Ja, dat maar... zei mevrouw ook vannacht. Ja, het blijft toch een beetje een vreemd programma. Want het ene moment worden maatschappelijke problemen aangekaart. Bijvoorbeeld uh, de onhandelbare diplomaten waarvoor minister Timmermans deze week trouwens nog lovende woorden sprak... bij Knevelen van de Brink. Met, Denk met dat dank aan het... moeten we dan eigenlijk zeggen. Onder andere Poonnieuws <laughs> Nederland een hoop Ja, geld neem maar, neem maar. Ik respect voor de journalisten en dank aan, uh, aan de En het andere moment duiken de verslaggevers met hun roze plopkap... weer in een hele, ja, andere krocht van de openbare nieuwsgaring. Steeds meer vrouwen hebben weer haar op hun voorbips En ook daarin is alweer een nieuwe trend. Van helemaal niks naar een boesboes. Nou, dat zien wij nog niet helemaal gebeuren. Maar er zijn inderdaad af en toe signalen in de media dat, uh, dat schaamhaar weer mag. En tegenwoordig komt er ook wat bij dat men wat meer meel... Uh, bijvoorbeeld Fajazeling. En dat betekent eigenlijk het versieren van de venusheuvel... na een Brazilian wax met uh, kleine kristalletjes. Ja. En die vreemde mengeling van... Ja, journalistiek en ranzigheid is ook al jaren merkbaar bij man bij het hond. Zo keek ik deze week bijvoorbeeld het ene moment nog naar een aandoenlijke ontmoeting... tussen een Ajax-oma, een fan op leeftijd, die op bezoek ging bij een Feyenoord-oma... Ik heb voor u trouwens een, een cadeautje meegebracht... Okay. Ik pak hem niet beet. Ik laat hem wel zo zien, maar ik begrijp niet waarom u het niet weet. Pap, geeft u daar nou eens een heel goed motief voor. Ik pak gewoon geen nee naam, Ik pak wel een vlag aan hoor. Echt wel. Er dus zit ik... geen uh, schurf aan hoor. Dames, ja. dames, dames. Dit, dit begint niet echt helemaal goed, hè? Maar gelijk daarna komt dan weer die onvermijdelijke babbelbox, waarbij het blijkbaar niet ransig genoeg kan zijn, wat mensen daarin spreken. Nee, zorgt de alcohol bij u voor een probleempje. Toen mijn vriendin de hele fles alcohol leeg dronk... en ze naar buiten rende en over de schutting heen kotste... stond ik daar s'nachts een de stukjes van de schutting te schrobben. Wanneer kreeg u de slappe lach? Toen een collega van mij van de wc afkwam kwam met de witte broek aan... helemaal bruin, binnen niet goed afgeveegd, daar kreeg ik de slappe lach. Ja, dit item moet toch echt een guilty pleasure zijn van de redactie, zou je zo denken. En dan RTL Late Night. Uh, begrijp me niet verkeerd, daar komen ook regelmatig best zware onderwerpen aan bod. Vooral menselijk leed is daar een zogenaamd speerpuntje geworden bij Umberto. Edward Kleine werd veroordeeld tot 30 jaar cel in de Verenigde Staten... omdat hij onder invloed iemand doodreed. Jeroen Langenaar verdiepte zich in de zaak, schreef er een boek over. Hij is hier met de familie. Maar ja, na zo'n zwaar onderwerp moet de RTL 4-kijker... natuurlijk wel even stoom afblazen. En dat kun je dan doen met YouTube-filmpjes... of onderwerpen die eigenlijk te belachelijk zijn voor woorden. Maar waar je dan eigenlijk stiekem toch ook wel weer naar blijft kijken... Zo hadden ze deze week bijvoorbeeld een item met volwassenen die nog steeds met knuffels slapen. Jij hebt een uh, Poes meegenomen. Ja. Um, wanneer kwam je erachter dat je dacht van wacht even, het is toch een beetje een, misschien een soort schaamte? Ik heb een foto gemaakt van mij en Poes. Ja, iedereen moet altijd lachen om die naam. Ja, ik kan niet ja. doen mensen. Nou, maar zeg niet mijn poes. Zou zeg, van poes. Zijn als ik zei, poes. Het uh, gek zijn als die kameel heet. <laughs> Ja, een knuffel die poes heet en Ali B die aan tafel zit, dan is de beer snel los. Hoe kan je dit zo uit? De wasmachine? Nee, nee, nee, juist niet. Want ik ben dus bang als hij in de wasmachine gaat dat er dan helemaal niks meer van overblijft. Maar ooit zag je er ontzettend spierwit en wat lang haar. Maar had je nog een harige poes? En ja. Puus... ja. <lacht> ik ben zelf klaar. Zo jammer dat ik geen hond heb. Oh. Ja, en zoals gezegd, als de stemming dan nog niet lollig genoeg is, dan kun je er altijd nog een leuk YouTube-filmpje in gooien. Ik merk dat de stemming hier ook begint te dalen. Dus um, speciaal voor jullie een YouTube filmpje. <tie> nou, hier werkt het ook. Ik zie de luistercijfers enorm omhoog vliegen. Ja, lollige internetclips. Een beproefd element bij heel veel programma's bij RTL Late Night, de social club, de wereld draait door en zelfs bij Editie NL. De kijker moet vooral niet te lang in serieuze onderwerpen blijven hangen. Ja, er is op zich genoeg te zeggen voor deze sandwichformule. Maar er zit inmiddels op zoveel broodjes een flinke klodder mayonaise. Misschien wordt het eens tijd dat het voedingscentrum ingrijpt. Kassie kijken met Ron vergouwen. En voetbal met Richard van der Made. Ja, hele snelle samenvatting van de eerste 25 minuten. Het staat nog 0-0. Vitesse, NEC. Vitesse heeft iets meer initiatief, maar NEC doet zeker mee in deze derby in de Gelderdoom. Heeft al aardig wat mogelijkheden gehad tegenover zojuist een minuut of vijf geleden... een kopbal van Dan Mori met de redding van Johnson. 0-0 dus. Sven, bedankt dat je hier was. Graag gedaan, Govert. En morgen, vijf half 9, Nederland 2. Ga je kijken? 1 op 1. absoluut. Zometeen, Annie Brands te gast. De perstribune. Een programma van Max. Radio Ho. Radio Ho. -ho. Mo Luister naar de ware aard van het Utrechtse winkelhart van Nederland, Hoogkaterijn. Hallo, u heeft weer aansloes gevonden met het grootste radiostation van Hoogkaterijnen. Uh. Is dit nou nuttig voor ons en allemaal? Homolidus Radio! Nee, we komen lekker shoppen, lekker kijken.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 of lekker genieten van onze heerlijke stranden. Huur nu één van onze bijzondere vakantiehuizen op Aanzee.com... en ervaar wat echt genieten is. Aanzee vakantiehuizen. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Terwijl u geniet van uw luxe boerderij op Hof van Saxen, bouwt papa met de kinderen in de Techniekacademie een modelboot... Want op Hof van Saxe is de hele vakantie van alles te beleven. Kijk maar eens op hofvansaxe.nl Met de slimme Nevit Trendline HR-ketel bent u klaar voor de toekomst. U bespaart direct op uw energierekening. Kies nu voor de topketel van Meefit en vraag uw Meefit-dealer naar de actieaanbieding. Meefit houdt Nederland warm. Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxe.nl Onderdeel van Landal Green Parks